10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM verdwijnen de komende anderhalf jaar 500 banen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten. De reorganisatie gaat in twee gedeelten. In eerste instantie verdwijnen banen van kantoorpersoneel, maar daarna zullen er ook bij het rijdend personeel arbeidsplaatsen worden geschrapt. HTM verzorgt het bus- en tramvervoer in de regio Den Haag. Volgens HTM krijgen reizigers ook met de gevolgen van de bezuinigingen te maken. Het ga je uiteraard merken als er zoveel personeel verdwijnt... dat er ook lijnen worden geschat, frequenties af gaan nemen. En dus als het plezier minder service, minder frequentie... en minder openbaar voergeboden krijgt in de, in de grote stad. HTM moet bezuinigen omdat het minder geld van de Rijksoverheid krijgt. Het kabinet wil het stadsvervoer aanbesteden... en HTM moet dan concurreren met commerciële partijen. Het personeel voert al een tijd actie tegen de bezuinigingen. Volgende maand staan er nieuwe acties gepland. Op 8 juni ligt het openbaar vervoer in Den Haag de hele dag plat. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt of de darmbacterie EHEC ook in groenten in Nederland zit. Mogelijk is vervuilde groenten uit Noord-Duitsland geïmporteerd. De Duitse overheid waarschuwde gisteren om geen tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland te eten. Die groenten zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat honderden mensen gezondheidsklachten hebben. Ze moeten braken, hebben last van diarree en lopen het risico op nierbeschadiging. Na nou, verluid zo'n 140 mensen zijn er slecht aan toe... Zeker twee mensen zijn door besmetting met de EHEC-bacterie overleden. Op de beurs in Amsterdam zijn de twee bedrijven die voortkomen uit TNT in notering gegaan. Gisteren stemden de aandeelhouders van TNT in met de splitsing van het post- en pakketbedrijf. Het bezorgen van brieven en kleine pakketten wordt voortaan uitgevoerd door het bedrijf PostNL. De expresstak, het internationaal vervoer van pakketten, gaat door als TNT Express. De slotkoers van het oude aandeel TNT was gisteren 16,60 euro. De prijs voor een aandeel TNT Express is voor het openen van de beurs vastgesteld op 8,61 euro. TNT-topman Bakker heeft vertrouwen in Express. Dat is op dit moment de marktleider in de snelle transportdienstverlening in Europa. Heeft zijn vleugels uitgeslagen in Brazilië, in India. En verbindt al die heel snel groeiende economieën met elkaar via grote vliegtuigen... Dus dat is een bedrijf wat meegroeit en meebeweegt op de wereldeconomie. Dus waar je op lange termijn als aandeelhouder ongelooflijk veel plezier van zult hebben. De... TNT Topman Bakker over TNT Express. Een aandeel PostNL is met 7,99 euro iets minder waard dan dat van Express. Na opening van de beurs daalde het aandeel PostNL met ongeveer 10 TNT Express schoot juist omhoog. Brandweerkorpsen uit Nederland en België zijn nog zeker de hele dag bezig... met het nablussen van de heidebrand op de grens bij Woensdrecht. Vanuit de lucht wordt met warmtebeelden gekeken... waar nog gloeiende plekken in de grond zitten. De brand op de Kanthoutse heide ontstond gistermiddag. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Aan de Belgische kant van de grens is veel natuur verloren gegaan... zegt de burgemeester van Woensdrecht. 500 hectare van een natuurgebied van 4000... duizend voetbalvelden zijn in vlammen opgegaan. Dat is kolossaal veel... Heel veel rookontwikkeling geweest, dat is nu ook aan het afnemen. Mensen zullen vandaag toch nog echt rookontwikkeling houden. En delen van de gemeente Woensdrecht zijn niet toegankelijk. De volksgezondheid is volgens de burgemeester van Woensdrecht niet in gevaar geweest. Het weer vanmiddag bewolkt en buien, de wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op de wadden, krachtig tot hard. Het wordt 16 graden aan zee, 21 graden in het binnenland. Aan WB Verkeersinformatie: de spookrijder op de N50 Kampen Emmeloord is nog niet aangehouden, dus u blijft daar nog op uw hoede. Probeer zoveel mogelijk rechts rijden en komt u hem tegen, probeer met lichtsignalen te waarschuwen. Bij elkaar nog 45 kilometer file. Daar vallen twee files op: op de A15 goorkum Rotterdam tussen Sliedrecht West en Alblasterdam 3 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte dicht. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort nog 5 kilometer.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 KRO Goedemorgen Nederland Mark Stakenburg de Ruime meerderheid werknemers wil helemaal niet doorwerken tot zijn 65ste. Aantal woninginbraken blijft stijgen en dat ligt aan onszelf, zegt de politie. Robots worden steeds vaker ingezet in de gezondheidszorg. Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Daarmee kan ik u in de gaten houden. En iemand waarschuwen als dat nodig is. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Een ruime meerderheid van de Nederlandse werknemers... wil niet doorwerken tot zijn 65ste. Dat blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden... die onderzoeksorganisatie TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist presenteerden. Daaruit komt ook naar voren dat 80% van de werknemers onder hoge tijdsdruk werkt. Pauline Bongers, innovatiedirecteur arbeid van TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, vanuit Den Haag klinkt regelmatig de roep dat we toch vooral langer moeten doorwerken. Een meerderheid wil niet eens tot de 65ste werken. Nou, dat, uh, dat wordt inderdaad vanuit Den Haag geroepen. Daar wordt ook uh, veel op uh, ingezet. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te realiseren... dat vijf jaar geleden dat nog maar 21 procent door wilden werken tot de 65ste. En dat dat nu al gestegen is tot 44 procent. Dus ik denk dat er juist een enorme snelle verandering is... in dat denken over lange doorwerken. En als dat ook werkelijk gaat gebeuren... dat uh, met dit tempo, men inderdaad steeds langer gaat werken. Dan, dan komen we toch een eind in de richting uh, die, die iedereen op het moment beoogt. Ja, op het moment wordt er toch, uh, laten we zeggen, dan, getwijfeld. Waarom willen mensen dit op dit moment dan toch in meerderheid nog niet? Nou, dat, eh, als je vraagt naar redenen waarom het, eh, ze het eventueel wel zouden willen... Hè, dan blijkt bijvoorbeeld verreweg de belangrijkste condities waaronder mensen wel zouden willen doorwerken... is als ze eh, eh, minder uren of minder dagen per week zouden kunnen werken. Dus dat zou in ieder geval eh, zeker bij kunnen dragen aan het eh, lang aan het werk blijven van, eh, van mensen. Ja, dat is dan om langer wel door te willen werken, maar waarom willen ze het wel? sowieso niet? Nou, ik denk uh, dat het ook een, een vraag is, zeg maar... Hè, dat het, uh, zou je het willen, Nou, dat er ook wel een aantal mensen... want dat is nu ook de situatie zoals die is... veel e eerder ophouden met werken. Dus uh, ja, we zijn in een aanpassingsproces om, om te zeggen... van ja, ik, ik zal toch langer door moeten. En uh, op dit moment zijn er natuurlijk veel mensen... die niet doorwerken tot de 65 En dat dat dus ook de, uh, ja, is wat mensen op dit moment uh, willen... Dat is natuurlijk duidelijk. Ja. Uit de enquête blijkt ook nog dat 80% onder hoge tijdsdruk werkt. Dat klinkt als heel veel. Ja, dat is, uh, dat, dat is natuurlijk ook veel. Dat is het antwoord wat je krijgt als je mensen dat uh, vraagt. En dat is al, al jaren zo. Hè. Daar zit helemaal niet zoveel uh, veranderingen in. Uh, dat is ook wel in andere, andere landen het geval. Ik denk dat veel mensen... Uh, het werk is behoorlijk intensief geworden. En dat ook zo ervaren, dat ze... Uh, onder tijdsdruk eh, toch flink wat moeten presteren. Is het ook niet relatief hoge tijdsdruk? De een vindt het misschien prettig, de andere ja, die wordt al moe, eh, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is zeker zo. Maar is in ieder geval, eh, er zijn natuurlijk mensen die ook graag eh, onder tijdsdruk... of tenminste met, met veel uitdaging werken. En dat eh, wil ook niet zeggen dat het... Eh, ja dat, dat wanneer je veel tijdsdruk ervaart, dat dat automatisch betekent uh, dat het niet goed gaat in het werk. Het, als je maar daar tegenover voldoende mogelijkheden hebt om je eigen werk ook enigszins te beïnvloeden... enige controle erover te hebben en, en leermogelijkheden hebt over hoe je daarmee omgaat... dan, uh, dan is het ook goed mogelijk natuurlijk om, om in dit werk uh, te werken. Maar ja. het is zeker wel belangrijk als aandachtspunt dat uh, in een land als Nederland met een enorm grote dienstensector... En ook onder meer ook de grote zorgsector, waar dit soort ja, of tijdsdruk vaak ervaren wordt, dat, uh, dat dit een van de aandachtspunten is voor werkomstandigheden. Wat heeft die hoge tijdsdruk te maken met het aantal werknemers met een burn-out? Want dat neemt toe, 13% van de werknemers krijgt daarmee te maken. Nou, het is wel ook zo dat daar, eh, dat, dat daar niet een, een drastische toename aan de, aan de gang is. Hè, maar dat is ietsje hoger dan, dan eerder. Nou, zaken die natuurlijk in 2010 eh, gespeeld hebben en spelen... is dat er natuurlijk wel wat meer onzekerheid is ontstaan... over banen, functies eh, door de economische crisis. En dat heeft wel zijn weerslag op hoe eh, ook de wel welbevinden in het werk. Ja, wat gaat u met deze cijfers doen? Nou, uh, ja... Yes. Wij gaan, uh, het is natuurlijk een, een beeld over hoe het nu zit met de werkenden. Wij weten dat uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat wij, dus 23.000 mensen, uh, iedere vijf jaar enquêteren, of ieder jaar al vijf jaar lang enquêteren over hun arbeidsomstandigheden, geeft je ontzettend veel informatie over hoe het zit met de trends, wat je, daar, uh, wat je daaraan kunt doen. En in die zin bijvoorbeeld aan het lange doorwerken, daar wordt, de hele, uh, worden, wordt nu hard aan gewerkt om te kijken inderdaad van wat zou, er allemaal moeten gebeuren. Zowel van de mensen zelf uit, van de werkgevers uit om dat verder te bevorderen. Een van de dingen die mensen ook gezegd hebben is bijvoorbeeld als, er meer, als ze steun ervaren van collega's en werk, dan zou een van de condities zijn om, om langer door te kunnen werken. Nou, dat is dan iets waar, wat wij gaan uitdragen en waar bedrijven op kunnen inspelen. En werknemers zelf ook om dat te organiseren. Goed zo. Dank u wel. Paulien Bongers, ja. innovatiedirecteur arbeid van TNO. Goed. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. We blijven even bij cijfers, maar dan nu heel andere cijfers. Het aantal woninginbraken is in 2010 met 13% gestegen. Forse toename, maar volgens de politie hebben we dat voornamelijk aan onszelf te wijten. Jelle Eger, als woordvoerder van de raad van korpschefs, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we eerst maar even de cijfers erbij pakken dan. Om hoeveel inbraken ging het vorig jaar? Het ging zo rond, rond de 75.000 inbraken in ons land. Ja, en dat is een toename met? Ja, wat u zegt, zo'n zo 13% toename met het vergeleken met het jaar daarvoor. Uh, om het even in een historisch perspectief te plaatsen. Want uh, als je zo'n 10, 15 jaar terug in de tijd gaat... we komen in het land van een niveau waarin ook uit slachtofferenquêtes blijkt... en ook uit geregistreerde criminaliteitscijfers... dat het niveau zo'n rond de 150.000 tot 200.000 woninginbraken... ...insluipingen en pogingen tot woninginbraak heeft, uh, heeft gehad. Dus uh, de niveaus zijn in ons land echt spectaculair veel hoger en dramatischer geweest. Hm. Maar goed, we zitten nu, ondanks de, uh, maar zeggen, dat het inbraakrisico in Nederland laag te noemen is... ...zitten we toch tegen een, uh, tegen een lichte stijging aan te kijken. Ja, van 65.000 in 2009 naar 75.000 ja. vorig jaar. En u zegt dat is voor een deel onze eigen schuld. Hoezo? Ja, dat, dat klinkt nogal veroordelend. Maar, ja. zou maar zeggen, wat, als je kijkt ook naar het wetenschappelijke inzicht in, in, dit, in dit delict, in dit fenomeen... dan blijkt dat er heel veel te doen valt aan die voorkant in de preventie. En natuurlijk Iedereen kent het politiekeurmerk Veilig Wonen, dat is een van de, van de zaken. Maar wat blijkt als je uh, makkelijk de gelegenheid biedt om toch in je woning te laten inkijken bijvoorbeeld. om uh, Als je langer op vakantie gaat, uh, geen goede afspraken te maken met je buren. Spullen in het zicht legt. Of denkt, ik ben maar vijf minuten even naar de supermarkt. Ik laat mijn, deur, mijn, mijn tuindeur gewoon even openstaan. Ja, dat al dat soort zaken, dus eigenlijk de eigen discipline bij het beveiligen van de woning... Ja, dat daar uh, ten eerste een hele succesvolle, ba succesvolle barrière van te maken valt. Maar als je daar de gaten in laat vallen, om het zomaar te, laat, uh, zomaar te noemen... Dan, uh, dan word je ook makkelijk slachtoffer. Dus daar ligt een, uh, een belangrijke drempel die je zelf in de hand hebt. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Is, is het dan nu meer? Zijn we, zijn we lakser geworden daarin? Nou, het is wel een van de, van de, van de zaken waar wij uh, op wijzen. Let op, uh, ook als je je zaken goed op orde hebt als het gaat om uh, de particuliere bewoning goed beveiligen. hou die beveiliging dan ook goed vol, uh, want dat, uh, dat voorkomt een open ellende. En nogmaals, uh, er, er is meer dan de beveiliging aan de woning. Een goede sociale controle in de buurt, actieve buren met elkaar uh, willen zijn, dat helpt ook. En uh, ja... Dat soort zaken aan de voorkant blijven van, van groot ja. belang. Nog even over dat politiekeurmerk. Dat zou misschien verplicht moeten worden ingevoerd bij woningcorporaties. Zitten die daarop te wachten? Nou, dat zou u de woningcorporatie zelf moeten vragen. Wat we als politie wel geconstateerd uh, hebben... is dat een aantal jaren geleden was zeggen, het politiekeurmerk veilig wonen. Nu het keurmerk veilig wonen, uh, daar heeft de politie lang achteraan gezeten... om het te promoten en onder de mensen te brengen. Het is inmiddels van, van het bestuur van de gemeente. Die moeten ervoor zorgen dat goed hang- en sluitwerk, goede beveiliging, ook bijvoorbeeld de nieuwbouwprojecten, dat die wordt, direct wordt meegenomen. En ja, dat kent geen verplichtend karakter op dit moment. Dus we zien ook wel dat het aantal gecertificeerde woningen, dus die, die goede barrières kennen, mm -hmm. dat het aantal certificeringen achteruit loopt, dat het terugloopt. En dat vinden we vanuit politieoogpunt gewoon jammer. En ja... We vinden het wel normaal bij een gebruiksvergunning bijvoorbeeld dat je kijkt naar brandpreventiemaatregelen, maar inbraakwerende maatregelen zitten bijvoorbeeld niet in gebruiksvergunningen. Dus je zou wat stringenter in het land kunnen kijken naar verplichtende voorwaarden of meer verplichtend karakter om ook die barrières tegen inbraak om die te verhogen. Ja, u zegt het moet gewoon verplicht worden, daar zou u voor zijn. Nou, uh, moeten we, wij gaan er uiteindelijk als politie niet over, nee, maar nee. belangrijk advies is wel van jongens, als je toch met elkaar kijkt ook naar preventie bijvoorbeeld, in de, ik zei het al, in de, in de brandwerelde uh, maatregelen, zou het ook van natuurlijker moeten zijn om ook maar zeggen, na te denken aan de voorkant over uh, inbraakbeveiliging en maatregelen daartegen. Nou zou het ook nogal eens gaan om, om hele groepen hè, die dan uh, een hele buurt lange tijd onveilig maken. De politie moet die eens die, die gaan vangen eigenlijk. Ja, dat is ook een heel terecht appel wat u doet. We hebben, als ik kijk naar, ook naar vorig jaar, zo'n zo 3800 verdachten weten te pakken. Uh, rond de 2700 uh, zeggen, echte van origine Nederlanders. Uh, en uh, nou, daar zien we eigenlijk twee sporen in. We zien eigenlijk min of meer de beroeps, om het maar even zo te noemen. Jongens die, die eigenlijk alleen maar heel specifiek woningen inbraken plegen... en ook lastig te, te vangen zijn. Uh, en we, we zien een grote groep multi- en veelplegers... ...die ook zal ik zeggen, in wisselende groepen opereren. Uh, en wat, wat ons betreft gaat het de komende periode... ...zijn we ook echt gefocust om die groepen goed in beeld te krijgen... ...maar ook zeggen, heel dadergericht. Hè. Dus welke individuen zitten er nou achter? En dat zijn we ook op landelijk informatieniveau... ...en met een mooi woord met die in landelijke intelligence... ...zijn we dat op dit moment heel scherp aan het, uh, aan het in kaart brengen. En we zullen dus uh, zowel op die daders op die individuele daders jagen... ...Amsterdam heeft een top 600 bijvoorbeeld al in kaart... Maar we zullen ook die netwerken achterover trekken. Ook met inspanningen van bovenregionale recherche-teams. Daar wens ik u erg veel succes bij. Dat ook mijn inbrekertjes gevat kunnen worden. Ondanks al mijn... Ja, als, als, dat, als ik er nog iets aan toe mag voegen tot slot. Uh, als wij ook die pakkans aan de voorkant omhoog willen brengen... dan blijft ook de inzet van, van alerte burgers hè, met tips, met meldingen... blijft van groot belang. Dus het is niet alleen politie-inspanning. Maar die politie-inspanning wordt geweldig gesteund... Als, uh, als burgers 1 en 2 okay. bellen of meld misdaad anoniem bijvoorbeeld. Prima. Uh, want ook dat uh, leidt uh, tot, uh, tot meer aanhoudingen. Dank u wel, Jelle Ega's, woordvoerder van de Raad van Korpschefs. This is Good Morning Holland on Radio 1. Robots zijn niet te stoppen. Ja, de ontwikkelingen gaan uh, verschrikkelijk snel. Maar zijn ze er voor ons... Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Of ten wij er voor hun? Daarmee kan ik u in de gaten houden. Deze week in Goedemorgen Nederland... Die robots, dat zijn gevaarlijke hulpmiddelen. Robots. I am a machine. Robots zijn al lang niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En er komen er alleen maar meer bij. Vooral in de zorg en de ICT gaan de ontwikkelingen razendsnel. Sander Bartling probeerde ze bij te houden. Ik ben Phoebe, de eiket. Ik kan heel veel. Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Daarmee kan ik je in de gaten houden. En iemand waarschuwen als dat nodig is. Wat is uw naam? Mijn naam is Anne Damveld. Wat is uw achternaam? Danveld. Welke mevrouw van Gilles. Leuk. <lacht> eh, we zagen oudere mensen die uh, met een robot aan het uh, praten zijn. Als, als je uh, mensen en ook ouderen laat kennismaken met een, een apparaat... dan zijn ze vooral geïnteresseerd van wat kan het. Is het een robot, dan is het ook van belang dat ze die robot uh, aardig vinden. zou je kunnen zeggen. Door de vergrijzing komen er meer mensen die hulp nodig hebben... maar minder mensen die die hulp kunnen bieden. Daarom zoeken mensen als Marzo Herink van de Hogeschool Windesheim naar technologische oplossingen. Nou, bij ouderen denk je dan inderdaad aan, aan een reminder functie waar je nu al wel apparaatjes voor hebt. Maar waar je misschien zegt, maar zo leuk als die robot dat kan. Daarnaast zijn er ook robots die uh, fysieke ondersteuning kunnen bieden. Til die vrouw op, zegt hij. De vrouw op het bed, vraagt de robot. Ja. Ik begrijp het. En hij rolt zich naar die vrouw toe. Dat is een pop hè? die daar op bed zit. Heel benieuwd of hij er door midden hakt. Hij komt wel heel dichtbij en dan doet hij zijn armen onder haar knieholte aan de ene kant en ondersteunt haar rug aan de andere kant. En heel langzaam pakt hij die pop op en tilt haar. Ik denk dat robots er vooral kunnen helpen mensen eh, dat, dat ouderen langer zelfstandig eh, kunnen blijven wonen. En eh, misschien nooit in een verzorgingshuis meer zou hoeven en ook een, een minimum aan menselijke zorg nodig hebt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat je nog wel behoefte hebt aan menselijk contact. Maar dat, dat, eh, daar hoef je geen technologie voor te hebben, dat moeten mensen vooral eh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld zo'n zeehondje, die wel heel aaibaar is... wordt gebruikt uh, voor uh, dementerende ouderen. Als je in plaats van een hond of een kat wat, wat onhandig kan zijn... als ze er niet goed voor kunnen zorgen, als je dan een, een, een robot zeehondje geeft... dan heb, heeft die hetzelfde effect. Uh, wat je hier ziet, dat is een hele grote glazen wand. En aan de andere kant van die glazen wand hangen... nou, wat hangt er? Een stuk of 20, 30 beeldschermen... die eigenlijk net als in een ziekenhuis... Te... De, de gezondheidstoestand weergeven in dit geval niet van patiënten... maar van hele grote multinationals... waar hun hele IT-omgeving wordt, wordt gemonitord door ons. En op die schermen zie je dus de status van de diverse systemen... die hier dus door onze engineers, maar met name door onze hè, robots... onze expertsystemen wordt, wordt gemanaged. Zegt Frank Tenhove van IT-bedrijf Ipsoft. Het bedrijf heeft de helpdesk-functie van computersystemen vervangen door een robot. Dus wij automatiseren in feite de, de automatisering. door handelingen die vaak voorkomen vast te leggen in een systeem. Wat dus als voordeel heeft dat het, dat het heel snel is. En velen we duizenden keren sneller. dan dat een mens dat, dat zelf zou kunnen. Ook hier vervangen robots mensen. En ze zijn beter in hun werk dan mensen als u een helpdesk belt, dan heeft het probleem zich al voorgedaan. en Het systeem kan ook al zelfstandig acteren... om te voorkomen dat zich überhaupt problemen voordoen. Het is dus vergelijkbaar met die uh, patiënt die allerlei plakkers op zich heeft. Als daar bepaalde metertjes de verkeerde kant op gaan... dan, uh, dan weet een dokter ook al pre preventief in te grijpen. Wij hebben dus eigenlijk uh, continu die, uh, die, die, die, die plakkers op... Uh, de systemen zitten van onze, van onze klanten en kunnen op die manier ook uh, helpen problemen uh, te, te voorkomen. En het einde is nog niet in zicht, want de lerende robot creëert iets totaal nieuws. In de zin van dat er straks uh, complete zelfhelende netwerken zijn, uh, waar de apparatuur zelfs met elkaar praat en onderling zeg maar, zaken oplost, daar komt niet eens meer een beheersorganisatie aan te pas als je de ICT met de gezondheidszorg vergelijkt... dan wint de ICT het met vlag en wimpel... van de krakke ogende robot van de ouderenzorg. Hoe komt dat? Onderzoeker Marcel Herink. Je hebt nu een robot, heel veel robots die kunnen één ding heel goed. Je hebt een robot die kan de trap oplopen, maar die kan verder niks. Je hebt een robot die kan goed gesprek voeren, maar die kan niet de trap oplopen. Die kan ook niks voor je pakken. En je hebt weer een andere robot die kan dingen voor je pakken. Nou, hoe krijg je al die dingen samen in één robot... Zonder dat je een bakbeest krijgt van 3 meter hoog en 2 meter breed. En hoe krijg je het zo dat het betaalbaar wordt? Misschien gaat het net zoals met de fax. Die was ook heel duur en je had op een gegeven moment een bak bij de Aldi staan... waar allemaal faxen in zaten voor een habbekrats. Misschien dat over een aantal jaren een grote bak bij de Aldi staat... met alle sociale robots. Een bijdrage van Sander Barteling. Morgen in Goedemorgen Nederland. De soldaat van de toekomst is een robot. Maar is het wel slim om deze technologie te gebruiken? Er zijn mensen die zeggen dat er uh, sneller wordt overgegaan tot uh, de oorlog... als je gebruik maakt van uh, robots. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Straks de VVD uh, pleit voor een speekseltest op scholen. Maar eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Natuurlijk horen Zeeland en Uddel en zo. Hoewel in de marge ook bij Nederland. Ik heb niets tegen het gereformeerde stemvee... dat hier al eeuwenlang de heersende klasse in het zadel houdt. Mensen die zich niet willen laten inenten... hebben ook recht op polio. Premier Rutte is dolblij met ze. Zonder gereformeerd stemvee geen meerderheid in de Eerste Kamer. De koning is de plaatsvervanger van God op aarde, zoiets geloven ze. Dat de koning in dit geval een vrouw is, beschouwt de SGP als een schoonheidsfoutje. Ze willen het door de vingers zien, maar verder moeten vrouwen wel hun mond houden. En zo werd de SGP een pijler onder het liberalisme in de Eerste Kamer. Een ander fundament onder het bewind Rutte is de PVV van Geert Wilders. Het toeval wil dat die Wilders enorm gekant is... tegen religieus fundamentalisme. Althans, dat beweert hij. In elk geval haat hij de islam. Daarom is Wilders voor homo's en vrouwen. Want de islam haat homo's en vrouwen. Maar de SGP haat ook homo's en vrouwen. Homo's mogen bijvoorbeeld geen les geven op scholen... waar SGP'ers hun kinderen naartoe sturen. Hoe gaat dit aflopen... Stel er komt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer... dat christelijke scholen toestaat om homoseksuele leraren te ontslaan. De ene bondgenoot van Rutte is voor, de andere tegen. Wat Rutte zelf vindt, weet niemand meer. Om de gereformeerden te paaien heeft hij al beloofd... dat er geen koopzondagen bij komen. En minister Donner zal bij de SGP geen passief vrouwenkiesrecht gaan afdwingen. Dus wie weet wil Rutte straks ook homo's van de daken gooien... Als dat de prijs is voor een meerderheid in de Eerste Kamer... dan moet dat maar. Morgen het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Drugsgebruik op de middelbare scholen is een groot probleem, vindt de VVD. Eén op de vier scholieren rookt wel eens een joint of iets sterkers. De VVD wil daarom een speekseltest invoeren op scholen. Goedemorgen, Ton Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD. En niet alleen de VVD vindt dat een groot probleem, hoor. 92 van de ouders vindt dat ook een heel groot probleem, dat drugsgebruik op scholen. Een speekseltest betutteling. Oh, gaan we die toe voorop. Ja, kijk, uh, we kunnen dat natuurlijk allemaal belachelijk maken. Maar um, het belangrijkste is dat het een groot probleem is. 1 op de 3 tot 4 kinderen... De cijfers spreken elkaar hier en daar een beetje tegen, maar goed, 1 op de 3 tot 4 kinderen... Gebruikt drugs in of rond de school. En dat is niet zomaar even een, een, een stikkie, Maar dat is drugsgebruik, waar rotzooi in zit. Ja. Daar moeten we niet van weg willen blijven kijken. Mag dat zomaar, een twaalf jaar, laten we zeggen, een drugstest afnemen? Wie zegt dat dat om twaalf jaar gaat? Nou ja, het zou <laughs> kunnen zijn toch? U zegt op middelbare nee. school is het een probleem. Die zijn een jaartje of twaalf als ze daar beginnen. Nou, ik denk dat ze ietsje ouder zijn. Nee, het mag niet zomaar. Natuurlijk moeten we de privacy beschermen en blijven beschermen. Maar nogmaals, uh, je moet niet wegkijken van dat probleem. Nee, maar wat doe je eraan? Daar gaat het om. En een speekseltest... Nou, klopt. meer dan nu in ieder geval. Een kind kan natuurlijk thuis prima een jointje mogen roken... en drie dagen later wordt hij op school getest... en blijkt dat hij jointjes rookt. Dat hoeft helemaal niet op school gebeurd te zijn. Nee, maar kijk. Uh, ten eerste, ik maak gewoon serieus bezwaar tegen de term een jointje roken. Dat is alsof het iets onschuldigs is, zo van 20, 25 jaar geleden. Maar de hashies en de marianen van toen is niet wat nu in, die, in, in cannabis zit. Het is niet verboden om dat te doen. Het is niet goed. Er zit allemaal rotzooi in. De het thc, is niet verboden. De, werks, de werkzame stof is slecht en het komt vaker voor dat je daardoor overstapt naar harddrugs. Dat probleem moeten wij serieus nemen. Het is nou, niet verboden? Nee, het is niet verboden. De Nederlandse samenleving, de Nederlandse politiek... daar is geen, voor, daar is geen uh, meerderheid voor te vinden. Die is er ook niet, ook niet bij ons maar trouwens. Maar wat wilt u dan met die speekseltest? Wat wilt en, u dan met die speekseltest als het niet eens verboden is? In ieder geval iets doen. Je kunt op school zeggen... je mag ons kluisje, onze lokker alleen gebruiken... onder bepaalde voorwaarden. Dat betekent dat een wijkagent samen met de conciërge... die lokker openmaakt en kan controleren... Of daar drugs in zitten. Ja, maar je ik kunt... heb het over een speekseltest. Ja, daar kom ik op. Je kunt op scholen, in de schoolregels, kun je regels opnemen dat je geen drugs, ook soft mag gebruiken op en rond de school. Dat gebeurt al overal. En als het dan toch gebeurt, nee, dan moet je vervolgens dat ook willen vaststellen. Als het vervolgens gebeurt, dan kun je optreden. Een van de middelen die je daarbij kunt gebruiken is een speekseltest. Meneer Elias, Namelijk... ik zie een rookballonnetje. Wat zegt u? Ik zie een rookballonnetje. Ja, maar neemt u het probleem van drugsgebruik nou wel of niet serieus onder kinderen? Als u dat niet doet, ja, nou ja, dan zijn we uitgepraat. Maar als u dat wel doet, dan moet je, vind ik, als één op de drie tot vier kinderen drugsgebruik... alles aangrijpen dat dat kan terugbrengen. Als de ouders zeggen, wij zijn er niet tegen dat we zo'n speekseltest op school zouden doen. Als er signalen zijn... Als er ouders er... zijn die zeggen, ik ben er wel op tegen. Nou, dan gaat het dus niet door. Dat is simpel. Als ouders dat niet willen, en, en, en die zeggen, dat wil ik per se niet dat dat op school gebeurt. Nou, dan gebeurt dat niet. Want als ouders dat niet willen, nogmaals, het moet op vrijwillige basis. Er moet een basis voor zijn. Maar ik wil daar ook signalen bij inschakelen. Ik vind dat je het meldpunt anoniem zou kunnen, een drugslijn zou kunnen laten maken waarin je kunt klagen. Want waar het om gaat is... Meneer Elias, dit ballonnetje loopt langzaam leeg. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage? Uh, ik denk dat het anders zal lopen. Goedemorgen. Tot zover ook deze aflevering ja. van de Goedemorgen Nederland. Meer <laughs> informatie over het programma www.caro.nl Straks naar het nieuws het charmant, exotische stemgeluid van Prem Radakishun. Goedemorgen Prem, waar ben je? Goed. Goedemorgen Mark. Dit is een jongen die op en rond het schoolplein drugs heeft gebruikt. Maar die waren veelvuldig mm. en het heeft me toch geen schade toegebracht. We zijn er toch nog goed afgekomen. Het heeft me geen schade toegebracht en we gaan vandaag. Ja, en ik heb, waar ik heel erg trots op ben... ...maar je komt in je leven soms mensen tegen... ...die je met één zin er kunnen beroeren, ontroeren en dan wakker maken. Um, Hans Oudkerk is maandag 70 jaar geworden... ...en doet heel veel voor de gehandicaptenzorg. En toen dacht ik, ja, we nemen het allemaal zo vanzelfsprekend... ...maar we gaan echt proberen om in primetime een keertje de diepte in te gaan. Uh, uh, dus vandaag geen populistisch geklets van maar Die gehandicaptenzorg in Nederland, hoe staat het ermee? Kunnen we het bezuinigen? En wat kunnen we eraan doen? En ik sta echt bij een eet eetcaféën permanent, maar dat krijgt u allemaal luisteraars na de warme aangename stem van Dorad Megens. Radio 1, het NOS journaal. In de hoofdstad van Jemen, Sanaa, zijn vannacht zeker 28 mensen omgekomen, volgens de jemenitische minister van defensie was er een explosie in een wapenopslagplaats. Er waren vannacht op verschillende plekken in de stad gevechten... tussen het leger en opstandelingen. Het huis van een stamleider die zich achter de opstandelingen heeft geschaard... is volgens ooggetuigen zwaar beschadigd. De Nederlandse horeca klimt verder uit het dal. Voor het derde kwartaal op rij is de omzet gegroeid. Het afgelopen kwartaal was de omzet 6,2 hoger... dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS kwam de groei niet alleen door prijsverhogingen... maar werd er ook een stuk meer verkocht. En in Den Bosch is een hoogzwangere verdachte uit het ziekenhuis ontsnapt... De service van 35 werd niet permanent bewaakt... en kon daardoor gewoon naar buiten lopen. De vrouw werd vorige week in Boksel aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze daar de pinpas van een hoogbejaarde vrouw heeft afgepakt. En op de vlucht heeft ze een man aangereden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoop.1 en 1 Eembrugge, 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk, 4 kilometer... Op de a 10 Ring West richting Zaanstad. Voor knooppunt 4 kilometer. Richting Den Haag bij Westpoort 2 kilometer. De laatste is de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Amersfoort 3 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem, Rem Sjoen. De gehandicapte zorg kost onze overheid, dus ons, jaarlijks miljarden euro's. Bruin 1 van vriend Mark wil ruim 1 miljard op de gehandicapte zorg bezuinigen. Natuurlijk schreeuwen de belangenbehartigers uit de sector moord en brand. Het kan niet, het mag niet, het is asociaal. Luisteraars, meestal weet ik het wel, maar deze keer even niet. Ik kan niet begrijpen waarom in Nederland meer mensen gehandicapt zijn dan in ons omringende landen. Hebben we de norm van wat normaal is niet zo onmogelijk gemaakt dat iedereen abnormaal is? En gaat het echt om de gehandicapte zorg of gaat het om de belangen van mensen en organisaties die veel geld verdienen en dat willen behouden? Moet er niet gesaneerd worden en kunnen er geen efficiëntiemaatregelen worden doorgevoerd? Wat denkt u? Kan de gehandicapte zorg goedkoper en hoe dan? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaat.ntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Van buiten is het gewoon een ja, betonnen... Kolos, kan je zeggen. Ziet er uh, leuk uit, zo in een Finex-locatie in Purmerend. En dan loop je binnen. De andere oever staat er. En dan zie je gastenboek. Bedankt voor je goede service. Super bediening. Bedankt voor de gezellige avond van Tamara en Marijke. En dan kom je naar binnen. Goeiemorgen. Dag, wie bent u? Ik ben Maria de Ruiter, de teamleider van de Eetcafé De Andere Oever. Oké, okay, uh, het is een eetcafé. En jij bent? Jan Boon, ik werk hier... Uh, in het restaurant. Hoe lang al? Uh, nou, dit, dit is nieuw. Dus hier een jaar. Dus we zijn hier pas een jaar. Maar ik doe dit al twee jaar. Dus. Het uh, uh, even vraag: ben jij een gehandicapte? Ja. ja. Wat is er dan mis met je? Nou ja, uh, er zijn beperkingen bij. Wat ik uh, niet in welk ken. Wat kan je niet? Ja, wat kan je niet? <laughs> uh, ja, wat moet ik daar eigenlijk op zeggen? Wat kan je niet... Het tempo bijvoorbeeld. Oké, okay, dus, maar, je, je, wat, ik bedoel, ik, ik heb je hiervoor gesproken, ja. je bent ook de bus gekomen, je bent een beide handje, dus... Uh... Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed, ik uh, zeg, ik ben zelf ben ik afgekeurd voor het uh, vrije bedrijf. En ik ben hier al, doordat uh, uh, ik toch een cliënt van Odeon ben, ben ik hier toen gaan werken om toch wat te gaan doen. Okay. We kunnen lopen naar binnen. Odeon is de, welzijns, de, de instelling, de gehandicaptenzorginstelling die dit exploiteert. Oh, het zit behoorlijk vol. Uh, hoe lang geleden zijn jullie hier gekomen, Maria? We zijn uh, 7 juni, zitten we hier een uh, jaar. En daarvoor zijn we op een aantal uh, drie andere locaties geweest en die zijn samengevoegd uh, tot deze locatie. En wie, en wie en wie komen hier allemaal? Dan is dit alleen voor mensen die hier in het wooncentrum zitten of is het voor iedereen? Nee, het eetcafé is voor iedereen. Overdag werken er hier mensen die uh, um, kunnen helpen met voorbereidende werkzaamheden voor het eetcafé uh, s'avonds. En s'avonds is het een eetcafé waar iedereen kan komen en iedereen welkom is. Ja, ik zie ook alleen, oh ze hebben geen bruine rum luisteraars. dat is iets slechts. Whisky, alles hangt er. Uh, Jan, snoepen jullie ook zelf van de sterke drank hier? Nee, dat uh, doen we niet. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, ja, ja, nee. nee, nee. nee. Mensen die, vooral mensen die in de bediening zitten, die doen dat niet, natuurlijk. Nou, ik, ik, ik, ik hoor daar wat van de... Uh, de even kijken. Ha, hallo, wie bent u? Ik ben Simone. En ik lust wel een borrel op z'n tijd. Maar ja, dat kan nog niet, hè, meneer? Ja. En u woont ook hier? Nee, ik woon op de Roombastraat. Ja. Nee, ja. Ik heb een eigen appartement, hè, met mijn eigen spulletjes erin. Dus ik heb alles prachtig voor elkaar, dus... Uh, ja. dan komt u wel hier ontbeten en koffie drinken. Ja, ik werk hier, hè, uh, vijf dagen, dus ja. Op... Oh, en wat doet u dan hier? Uh, naaien, borduren, uh, alles, uh, puzzelen, uh, van alles en nog wat, ja, ja. Oh, en oh, moet u niet werken, jonge dame? Ja. Maar u zit hier lekker een bak koffie te drinken. Ja, wel. <laughs> hoe lang werkt u al hier? Niet één nee, jaar. En hoe bevalt het? Ja, oké. Okay. Ik heb van Barbara mijn eindredacteur, want ik moet even bij u komen staan. Uw naam is? Ik ben Hilnda. Ja, want Barbara mijn eindredacteur kwam hier binnenlopen en die zegt... Oprim oh, die helder, dat is zo'n kletskoos. Ja, klopt. <laughs> ja, gelijk. En, en, en als je hier werkt, wat, wat is jouw voornaamste taak? Florijs. Ja? Dus, maar als ik binnenkom, dan vraag dan Kan ik bij jou dus een kop koffie bestellen en zo? Ja, ja, klopt. Maar maak je er geen rotzootje van? Uh, nou, dat denk ik niet. <laughs> nee. Nou, eigenlijk bij ja. Ja. Je ja, toch gelijk in. Ja, uh, Maria, jullie, je, je werkt dus hier met. Uh, iedereen hier is gehandicapt, of zijn er ook zeg maar niet-gehandicapten die in de keuken staan? Er zijn ook niet-gehandicapten die in de keuken staan. We hebben één uh, chef-kok. Of eigenlijk twee. En we hebben een gastvrouw en altijd een begeleider hier staan. Zou deze toko kunnen draaien zonder uh, subsidie? Nee. Waarom niet? Omdat het uh, nodig is om... Uh, nou ja, je moet als een commercieel eetcafé uh, natuurlijk heel veel geld verdienen. Daar moet je personeel voor in kunnen zetten. Maar de mensen die hier werken, die hebben extra begeleiding nodig... omdat nou ja, het tempo of te hoog uh, is... Of ze kunnen de werkdruk niet aan, ze kunnen niet lezen of schrijven. Maar nou ja, er moet begeleiding voor komen die, die ze daarbij uh, helpt. Wat zei je? Waar is daar een sociale werkplaats voor? Want daar heb ik vroeger ook gewerkt, weet je wel. Nou, op zich, uh, je moet productie leveren. Je moet, uh, je moet tempo leveren, maar... Ja, het is natuurlijk wel zo van ze moeten. Want ik heb het laatste tv-programma gezien bij. Ja, maar we gaan niet over. Maar wat wel zo is, de sociale werkplaatsen ja. zijn asociaal geworden, want je moet echt commercieel presteren je daar. Moet, ja, je moet presteren, weet je wel. Je moet hard werken en dat is zo jammer, want het, het is niet meer voor verstandelijk. En ik heb op zo'n. Uh... Ben, ben ik met je eens, wat mij betreft mogen ze nog meer. Dat, dat is echt een onderwerp waar we apart moeten doen, maar Maria, dus wat je dus krijgt is als je hier komt en je bestelt een kopje koffie of een, een, een, een, een uitsmijter, dan moet je weten dat de bediening iets langzamer is, dat je niet denkt dat je, hè? Ja, de bediening is inderdaad misschien wat trager, maar dat wil niet zeggen dat ze slechter zijn, nee. want we horen van veel mensen terug dat het toch wel beter is als in menig geen restaurant, want... Gemotiveerdheid en uh, beleefdheid uh, staat toch wel uh, voorop, zeg maar. Nou, en wat ik altijd het leukste vind, je, je ziet ook, want uh, luisteraars, u kunt het niet zien, het is radio, maar je ziet dat de mensen uh, uh, ge gehandicapt zijn, of uh, moet zeggen minder valide zijn. Maar wat, wat het wel het leuke is, het enthousiasme waar, maakt, maakt zoveel goed, want ja, ze zijn altijd blij als je binnenkomt. Ja, ja, en we proberen het eetcafé dus ook zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken. En iedereen vindt het dus ook gezellig die hier is. En vanaf hoe laat zijn jullie open? Want ik wil nu dat de commisseraat voor de media boos wordt. Want ik ga reclame maken voor alle eetcafés waar de mensen met een handicap werken. Dus vanaf hoe, hoe laat zijn jullie open? Het eetcafé om het eten is geopend van 6 uur tot 10 uur. Oké, okay, nou, dat vind ik niet leuk. Ik ga maar snel naar mijn bus, want ik kan dus niet na mijn uitzending hier uitgebreid gaan lunchen. Nee, maar we hebben wel een kop koffie voor je. <laughs> oh, Oké, okay. okay. nou, het is hier één U wil wat zeggen, mevrouw? Ja, ja, ik heb ook op de werkplaats gewerkt. Ja. Oké, okay. nou, en u zit nu hier in het wooncentrum? Nee, ik woon in Markedam. Oh, en wat komt u dan hier doen? Werken. Oh, dus jullie hebben een regionale functie? Ja, dus inderdaad, van heel Zaanstreek-Waterland komen hier uh, mensen werken. En ja, we... Wat ik was helemaal vergeten te zeggen, dat we in permanent staan aan de oeverlanden, in Eetcafé de andere oever. En dus hier, mensen uit de hele omstreek, die, omgeving die komen hier naartoe. Ja, en we hebben naast het Eetcafé hebben we ook nog een activiteitencentrum De Stijger. En daar worden dus creatieve activiteiten gedaan. Dat was die mevrouw die kwam breien, en ja? Ja, ja. En we hebben dan het eetcafé. Maar uit heel Zaadstreek-Waterland komen hier de mensen naartoe. Luisteraars, u merkt het. Normaal ben ik gestructureerd en goed en dinges. Maar het is één chaos hier. Nou, zo is het er dagelijks. Eén gezellige chaos. Er staat een mevrouw de hele tijd foto's te maken. Ze rent weer weg. Ik ben vanochtend met haar op de foto gegaan. Oh, luisteraars, weet u wat? We gaan naar Mathilde Sanding luisteren. Want Barbara, ik, ik verlies het. Ik haal er maar niet in. Hier is Mathilde Sanding met Beautiful People. Beautiful people.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 uh, luisteraars, u mag bellen met ideeën over hoe je zou kunnen bezuinigen op de uh, gehandicaptenzorg. 0800-1121. Mails kunnen naar primtimeapenstaat.nl. En de tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Hans Ouwekerk, je bent, uh, we zijn vrienden dus ik mag je Hans noemen. Je bent maandag 70 geworden. Je bent oud-burgemeester van Staanstad, Groningen, Almere, Lekkerkerk en toen nog Enkhuizen. Je was ooit op televisie. Ombudsman voor de VARA. Je bent uh, voorzitter geweest van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Je was ster, uh, lid van de uh, Sociaal Economische Raad. Voorzitter van het gestructureerd overleg Gehandicaptenbeleid. Je was lid van de Raad van Toezicht van het Flevo Ziekenhuis. En je was ooit voorzitter van de Algemene Nederlandse Invalidebond. En jij bent helemaal valide. Waarom, waarom had je niets beters te doen dat je in al deze vertegenwoordigende organen bent gaan zitten... Nou, Je zegt je bent uh, valide. Eigenlijk, formeel gezien ben ik het niet. Ik, heb, uh, ik ben, uh, klinkt dramatisch, maar zo moet je het niet zien. Ik ben eigenlijk oorlogsslachtoffer. Ja. Dus je hebt altijd iets van dat je merkt dat niet alles gaat zoals je het misschien allemaal wel wil hebben. Ja. En dat heeft ook te maken met. Uh, waarom, hoe ben je je oorlogs, waar, waarom ben je oorlogslachtoffer? Ik ben getroffen in een bombardement in Den Haag nee, in maart 1945. Mijn vader is omgekomen. Mm -hmm. We zijn toen alles kwijtgeraakt en we zijn gaan inwonen bij mijn opa. Toen was je vier jaar oud. Toen ook. was vier jaar en mijn opa is eigenlijk mijn vader geworden. En waarom heb ik gevoel voor deze sector? Dat is gewoon volgens mij via mijn opa. Dat was zo'n echte rode rakker die voor de oorlog doorgebroken was van de SDAP. Hij was katholiek, dus hij was doorgebroken. En die heeft mij gewoon van jongs af aan denk ik dit bijgebracht. Dus waarom heb ik een affiniteit met deze wereld? Omdat, je hebt net gemerkt, mensen kunnen altijd wat. Ja. Mensen hebben allemaal talenten. Alleen de een gaat het iets makkelijker af dan de ander... En ik zit zo in elkaar dat ik graag bezig ben voor de mensen die een klein steuntje nodig hebben. Maar Hans, je, je bent PvdA bestuurder geweest. Um, als bestuurder heb je... Uh, kijk, ik, ik vertrouw ontzettend op jouw oordeel. Kunnen, kunnen we bezuinigen op die zorgen. Ja, kijk, je kan natuurlijk nooit zeggen. Er valt niks meer te bezuinigen. Uh, de, ma de vraag is alleen in welke mate en hoe is de keuze bepaald, politiek, mm -hmm. waar je die bezuinigingen legt. Nou, we zijn nu met, natuurlijk met deze regering met een dramatische aanpak bezig... met aan onze mm. draconische bedragen. Mm. En dan snap ik op zich wel dat men zegt... er moet ook deze sector verland bijdragen. Maar ja, je hebt het nu zelf gezien. Eh, dit zijn mensen die anderen nodig hebben. Ja. Dus we moeten middelen beschikbaar stellen... om deze mensen te helpen... en ze een goed en menswaardig bestaan te geven. En ik vind dat, eigenlijk dat het iets is van een beschavingsnorm. Wij zijn een uiterst welvarend land... Mm -hmm. Zeker als je dat wereldwijd vergelijkt. En dan, is het, uh, dan heb je de normen en waarden ontwikkeld die bij die maatschappij horen. En mijn opvatting is dat de Nederlandse beschaving met zich meebrengt... dat voor mensen die het niet uit zichzelf helemaal kunnen redden... Mm -hmm. en die je daar vaak geen verwijt van kan maken dat we die moeten steunen. En daar hebben we allerlei organisaties en wetten en regels voor ontwikkeld. Maar als jij nou staatssecretaris Veldhuis van Santen zou zijn... zoals ja. Hans Oudkerk, dan neem die positie. En je, je, je gaat met zo'n regeerakkoordje tekenen... je moet die bezuinigingen doorvoeren. Zou je dat kunnen? Nou ja, je zegt het precies. Op het moment dat je het regeerakkoord tekent, dan sta je daarvoor. En dan heb je dus te doen wat dan daar staat. En dan moet je van tevoren, vind ik, bekijken... kan je dat beetje je geweten overheen brengen. Dus in deze orde van grote bezuinigen, bijzonder in de, in de zorg, in de sociale werkvoorziening, de mensen met een waaijonguitkering... dat vergt nogal wat. En ja, daar zou ik zelf toch langdurig over aarzelen voordat ik uh, daar jaap zou zeggen. Oké, okay, maar help me nu. Want kijk, ik, Hans, ik leid aan wat ik noem inflatie van waarschuwingen. Ja. Waarschuwingserosie. Want alle, weer nu het, iedereen op zijn achterste benen. Als Ga even voorbij de ja. primaire reactie. Efficiency. Is er in de gehandicapte zorg nog een efficiëntieslag te maken? Ja, als je dat zo algemeen zegt, dan zou het wel heel moeilijk zijn als je zegt dat het is niet. Maar als je dat per, per, per sector bekijkt en per handicap... dan denk ik dat er eenmaal heel veel handen nodig zijn om in deze wereld de mensen te helpen. Dus je hebt heel veel uh, kosten van mensen. Nou, je weet, mensen zijn het duurste. Je zou misschien soberder kunnen bouwen... Nou, laat dat me het vragen. Ineke Anan, je bent clustermanager van Odeon, waar we nu de gast zijn hier. Um, uh, um, als ik je nog zou zeggen, de, jullie structuur, hoeveel managementlagen zijn er? Dus de baas van Odeon is uh, uh, uh, zeg maar de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dan wie heb je daaronder? Nou, wij hebben, bij Odeon hebben we al een hele verplatting gehad, zoals we dat noemen. We hebben de Raad van Bestuur, dan hebben we Clustermanagement en we hebben teamleiders. Oké, okay, Maria is de teamleider. Maria rapporteert rechtstreeks aan jou. Ja, ja, en ik rapporteer rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Hoe vaak vergader je per week? Um, nou, ik vergader veel, maar met verschillende mensen en met verschillende afdelingen. Maar ik vergader met mijn clustermanagers, uh, teamleiders één keer per, uh, per maand. Hm. En ik heb een werkoverleg om de, ja, wat meer verdiepingsvragen te kunnen beantwoorden. En ik heb met de raad van bestuur heb ik circa één keer in de acht weken een overleg van een uur. We, we, we, Maria, is dat papieren, uh, die papieren papierenadministratie irritant? Uh, so, soms uh, wel, omdat je inderdaad de tijd besteedt aan uh, administratie... die je ook uh, op de werkvloer zou kunnen besteden. Uh, maar het is uh, nodig en er worden vragen over gesteld om, uh, uh, van het zorgkantoor... dat je verantwoording kunt afleggen voor uh, ja, het geld dat er gebruikt wordt... en de mensen en middelen die je inzet. Hans, je bent zelf bestuurder. Wat ik van veel mensen hoor in de gehandicapt, alle zorg hmm. prim. De administratieve druk, ja. die zorgt voor heel veel werk. En dat komt door de overheid zelf. Dat is absoluut waar. Als je ziet waar we allemaal verantwoording over moeten afleggen... dan is dat een enorme last. En dat heeft vaak te maken, er zijn incidenten geweest. De Kamer heeft zich ermee bemoeid. Het moet anders, regels. Ja. Uh, als je nou weet dat de inspectie voor de volksgezondheid... die gaat, krijgt 95 mensen erbij. Dus dat is ook weer beleidsverwaling. Maar daar komen weer allerlei regelingen uit voort. Het is gewoon waar. Uh, wij zijn een, in Nederland een maatschappij die regels heeft. Die willen ze dat ze gecontroleerd worden. En daar heb je een groot apparaat. En papierwerk of, of uh, computerwerk. Maar dan heb je heel veel mensen uh, van nodig. Het is gewoon zo. We hebben geprobeerd om zowel de staatssecretaris als vertegenwoordigers van de PVV, CDA of VVD in deze uitzending te krijgen. Die konden allemaal niet. Maar nee. dus kunnen we in één conclusie nu alvast trekken. Als de overheid de regeldruk zou weghalen... Zouden jullie daar heel veel kunnen bezuinigen, Ineke? Ik denk wel dat het scheelt. Ik denk dat er zeker nog het een en ander efficiënter geregeld kan worden vanuit de overheid. En ik denk ook als ik kijk naar de verschillende ministeries, als die wat meer onderling zouden afstemmen. Dat wij als organisaties minder ertussen zouden zitten. tussen de verschillende belangen. Aha, Hans, dat is ook. Je bent zelf ja. bestuurder geweest. Ja. Dus die, al die verschillende lenen die komen naar hoeveel. Nou we zeggen, de overheid is natuurlijk ook in Nederland een veelkoppig monster. Dat weten we allemaal. Hè? En zonder regels en toezicht gaat het ook niet. Maar ja, je, er zijn natuurlijk een aantal dingen die gebeuren gewoon... omdat er nou eenmaal mensen achter zitten die dat systeem in gang houden. Ja. En bezuinigingen heeft dus voordeel, dat moeten we ook durven zeggen... dat er op een gegeven moment dus even een kam doorgehaald wordt. Ja. En als je dat er misschien bepaalde dingen uitvallen. Dat is helemaal niet zo'n verlies. Maar je kan niet een maatschappij oprichten met de normen die wij hebben en daar geen controle en toezicht in organiseren. Maar Hans, dat zou je dus nu moeten zeggen tegen de gehandicapten, weer uh, zorgbranche, als je het zo mag noemen. Ja. Jongens, ga tegen die overheid, kom met voorbeelden in plaats dat jullie klagen en steeds zeuren. Kom met voorbeelden, zo, Ineke zoals jij. Maak een zwart boek van met hoeveel overheden je moet praten. Maak een zwart boek, publiceer het uh, overal, dat mensen kunnen zien hoeveel geld die overheid jullie kost. Dat moeten jullie doen in plaats van te janken. Ja, dat is zeker waar, maar uh, ik denk dat er wel heel veel dingen ook wel uh, ja, met elkaar besproken worden. Maar dat is wel een veelkoppig monster, zoals Hans ook al zegt. Ik denk dat daar ook zeker op uh, hoger niveau met elkaar goed over gecommuniceerd nou, moet worden. Je, je moest eens weten, er is vorige, een tijdje geleden is er een nieuw systeem van zorgzwaarte ingevoerd. Van? om te bepalen hoeveel zorg een bepaalde gehandicapte nodig heeft. Dat is in zeven pakketten gedaan. Als je eens nagaat wat dat heeft betekend voordat het ontwikkeld werd... hoeveel adviesbureaus betrokken zijn om het systeem te bedenken... dan is tussen de overheid en de gehandicaptenwereld zwaar over gedelibereerd. Dat heb ik zelf meegedaan. Uiteindelijk komt zoiets dan over de instellingen heen wordt gelegd. Dan moeten die allemaal hun patiënt, in, in bestand langs die lijnen gaan indiceren. In, uh, ah, in, in in en zo werkt zo'n systeem... Alleen om met het idee, dan kunnen we een betere beheersing krijgen van de uitgaven. En ondertussen kosten... En weet je, uh, mensen zullen weer boos worden. Maar als ik zeg, schrap alle beleidsmedewerkers... dan bespaar je al miljoenen, worden al die ambtenaren boos. Uh, goedemorgen, Pauli. Margaret Pauli. Hi, Margret. Hallo. Uh, trouwens, uh, ik vind het een prima programma. Ik luister uh, ja, zoveel mogelijk. Dankjewel. Ik, uh, ik heb uh, een visuele handicap vanaf mijn geboorte. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb in de Wayong gezeten vanaf uh, 1995. Uh, dat is een vreemd verhaal, dus altijd verwarring. Waar jong is, uh, voor jong gehandicapten. Ja. Maar ik was ook jong gehandicapt. Maar ik was toen al 40 geweest toen ik het kreeg. Dus, en dat kwam uh, omdat ik er niet eerder. Uh, ik, ik ben gehuwd geweest, vier kinderen gehad. En veel. Uh, ja, daar was ik druk mee. Ik uh, ben. Goed Ondanks je, bl uh, je blindheid heb je dus een opleiding gevolgd. Je hebt kindertjes ja, gekregen. Ik heb, uh, ja, ik heb op de, de Pabo gezeten. Daar heb ik mijn diploma van. Uh, toen uh, ben ik gehuwd, had ik vier kinderen. Daarna wilde ik werken, net als iedere ander die een beetje, waarvan waar de jongste elf, twaalf jaar is. En uh, ik heb een opleiding gevolgd, helpdeskmedewerker, telefoon en computer. Nou, wat is er niet beter voor iemand die uh, niet goed zit? Ja. Uh, maar ik heb nooit uh, een, uh, een vaste baan kunnen krijgen. Mijn langste werkervaring uh, was bij uh, Univ. Uh, drie kwart jaar, zeg maar. En, en toen en, werd ik ook weer ontslagen. En, werd, en, uh, en niet omdat ik niet goed werkte, hoor. Maar waarom niet dan? Uh, dat hebben ze niet kunnen zeggen. Ik zat in een programma van Randstad. Ja. En uh, ze hebben etterlijke malen gevraagd. wat de reden was voor mijn, uh, dat ze mij geen uh, vaste aanstelling gaven. Maar dat, dat, dat gaven ze niet. Oké, okay, twee mensen willen reageren. Ja, Eerst Hand is, en dan. Dit is een heel maar, mooi ja. voorbeeld van wat er nu in Den Haag is bedacht. We gaan, er moet bezuinigd worden op de sociale werkvoorziening. En dan gaat men ervan uit dat de mensen die daar dan niet meer langer kunnen werken. in het normale, of zoals men zegt, bedrijfsleven worden opgenomen. En de ervaring leert dat dat heel weinig gebeurt... omdat men toch bepaalde ideeën heeft over de beperkingen van de mensen... en dat men niet denkt vanuit de kansen van de mensen. Dus het idee van je kan, uh, je kan bezuinigen op de sociale werkvoorziening... en dat glijdt dan door naar het reguliere bedrijfsleven... ik zet er een hele grote vraagteken bij. Gelukkig een hele grote mensen in de Kamer ook. Maria, jij wou nog wat zeggen. Er, ik zet er ook een vraagteken bij. Want uh, ik heb uh, uh, op een gegeven moment ben ik bij een integratiebedrijf gekomen... die geen... Uh, ervaring hadden met visuele handicaps. Dus ik dacht, nou, kijk hè. Ik kom binnen, ik heb trouwens. Margret, Margret, Margret. Daar heb ik wel kunnen werken. Ik, ik, ik, ik, snap, dus ik gewoon... snap wat je punt is. Maria wilde ja. eerst wat zeggen. Naar, Maria, jij wordt erbij. Oké, ga te gaan. Nou ja, inderdaad, in het eetcafé proberen we mensen ook uh, toe te leiden door middel van aangepaste opleidingen naar de mogelijkheid om in het vrije bedrijfsleven te werken. Uh, maar wat we inderdaad zien is dat dat wel op vrijwillige basis kan. En dat dat dan ook nog wel lukt. Maar zodra we het bedrijfsleven benaderen van... mag iemand uh, een betaalde uh, functie krijgen of deels betaald... met een aanvulling vanuit de waaiong... dan schrikken bedrijven daar toch voor uh, so Marke, soms voor af. Het gaat me om het volgende. Waarom ik heel blij ben nadat je belt. We zeggen altijd dat bedrijven de mensen wel willen hebben. Nu zie ik een vrouw die duidelijk uh, voor zichzelf kan zorgen... gewerkt heeft, opleiding gedaan heeft. En in Amerika kom je wel aan de bak, maar in Nederland niet. Ja. En in Amerika is het zo, je komt aan de bak, beval je niet op op straat. Maar dat heb, ik, dat heb ik veel liever. Ja, dan is Want het duidelijk. Dan dat kun je zelf laten zien. En, en dan kan ik, no kan ik je als normaal uh, mens bedreken. behandelen en Mar Mar Mar dan kan ik iets doen wat ik een hekel aan heb. En dat is dat ik je moet afkappen van wie je tijd gebracht. Ja. Maar omdat ik je er niet... Één ding? Ja, ga je Mag ik gang. nog één zin zeggen? Ja, ga je gang. Uh, doe, laat Nederland het doen zoals andere landen hieromheen. Uh, gewoon, ieder bedrijf moet. Moet... 5% gehandicapten in dienst nemen. Ja, Goed idee. Dat is het, dan beginnen bij de Tweede Kamer. Ja, dat is het okay. zogenaamde systeem ja. van een kwotum. Ja. De zwakte daarvan is dat je het wel kan zeggen... Maar hoe hou je het nou controle, weer beleid, weer ambtenarij? Ja. Hoe hou je daar nou controle op? Hans, ik kreeg van Boontje, mensen worden veel te vluchten als gehandicapt verklaard. Mijn zoon ja. werd getest door een psycholoog, hij werd autistisch verklaard. Hij is nu aan het afstuderen op de Technische Universiteit. Ja, dit soort uh, dingen. Dat, ja, dat, laten we zeggen, dat is geen doorsnee, maar het komt voor. En uh, ja... Daarom is het zo goed dat vooral ook, ook ouders zelf het beste weten hoe het met hun kind gaat. En dat die zich niet altijd neerleggen bij datgene wat de medici zeggen. Maria? En als iemand gehandicapt is, wil dat niet zeggen dat iemand niet iets kan... ...geen vermogen heeft tot leren of er zijn okay. alleen andere beperkingen... ...waar misschien ondersteuning bij nodig is. Hans de vaste twitteraar Eline K. De vraag moet niet zijn hoe de gehandicapte zorg goedkoper kan... ...maar hoe die beter kan en beter is het op den duur goedkoper. Is dat zo, Hans? Nou, dat kan ik niet zo gauw bedenken. Dat vind ik een beetje een bewijs uit het ongerijmde. Ik vind dat met moet uitgaan van wat mensen kunnen. En ook in de gehandicaptenzorg moet je zo die mensen verzorgen begeleiden. En dan blijkt dat de mensen heel veel kunnen met als ze maar in staat gesteld worden om in, op hun eigen manier... en in hun eigen tempo datgene te doen wat ze kunnen. Luister, als ik nu nog drie tweets... ondertussen gaat Barbara bellen met iemand uit de... oké, okay, want ik heb heel goed nieuws. Uh, gehandicapten zijn een gemakkelijke prooi voor bezuinigers. Ze kunnen zich moeilijk verweren. En een grote groep van deze mensen die zwaarder gehandicapten zijn... verbleef de instituten ja. ver van de maatschappij onzichtbaar. Nou ja, daar hebben natuurlijk wel belangenorganisaties die zwaar aan de bel trekken. Dus op zich zie je geen demonstratie van de duizenden rolstoelen... op, de, op het middenhof, dat snap ik... Moeten we ook veranderen, want dan krijg je het zieligheidsbeeld. Deze mensen zijn niet zielig. Ja. Dus, uh, maar er wordt voldoende gestreden voor hun, samen ook met ouders en dergelijke, om de uh, okay. tijd te, te, te, te keren. Luisteraars, weet u waarom uh, uh, voeren? wel geldt? Op 4 april heb ik een uitzending gemaakt uit Vierlingenbeek, waar de bibliotheek gesloten zal worden. Lisette Verploegen, Goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Lisette, ja. ik moet je feliciteren. Ja, dankjewel, dankjewel. En we w willen jou ook uitnodigen om op ons feestje te komen. Wat is het goede nieuws? Vertel de luisteraars. Nou, het goede nieuws is dat wij sinds die uitzending, uh, dat jij een Vierlingsbeek was, want je moet maar denken wat aandacht krijgt dat groeit. Dus ons initiatief is ook gegroeid. We zijn uh, op stap gegaan met mensen, we zijn uh, met groepen hier in gesprek gegaan, we ja. hebben creatieve denksessies gehouden, we hebben het dorp uh, ja, betrokken bij ons initiatief. En uh, het is gelukt. Oké, okay, jullie blijven open. Wij blijven open. We hebben vanavond nog een spannend moment. Dan is de gemeenteraadsvergadering. Want okay. we hebben het ook weer opnieuw op de politieke agenda gekregen om vooral dit burgerinitiatief toch een kans van slagen te geven. Lisette vinden. Verploegen, van harte gefeliciteerd. Ja. Ik wens iedereen Dankjewen. in Felix vind. Hans Oudekerk, Edeke en Maria, hartstikke bedankt. Veel succes met wat jullie doen. En gaan spreiden spread de nieuws. Want je bent ontzettend inspirerend. En ik ben heel dankbaar dat je hier was. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Zometeen hebt u uh, de ster en dan doorraald meegaans. Felix Peurders bij de gids.fm. En morgen zijn we er meer. Um, hartstikke bedankt iedereen. Jongens, jullie allemaal bedankt. Tot morgen. Namaste. Dag. Dan kom je tot. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margriet Reintjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag.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 Hof Horneman Bankier. Ja, dat is zuinig. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de wetenschap nu. Doe mee en breng uw stem uit op www.tvkanon.nl. Dank u wel allemaal wel. Tot zometeen lekker slapen en morgen gezond weer op. Meerwaarde voor u Hof Horneman Bankiers.